Commissaris Nelly Kroes heeft de Hongaarse regering daarvan vandaag op de hoogte gesteld. De meeste landen in de EU zijn kritisch over de Hongaarse perswet. Die geeft de Hongaarse regering de mogelijkheid om op te treden tegen zogenoemde ongebalanceerde berichten. De Europese Commissie vindt dat de wet de huidige machtshebbers te veel macht over de pers geeft. De inspectie gaat onderzoek doen naar gevallen van vrijheidsbeperking... die lijken op de situatie van Brandon, de 18-jarige jongen... die al drie jaar lang re regelmatig wordt vastgebonden aan een muur. De inspectie heeft nu geen beeld van het aantal gevallen... van vrijheidsbeperking in de gehandicapte zorg. Hulporganisaties zijn niet verplicht om dat soort maatregelen te melden... als een patiënt het eens is met de behandeling. In de geestelijke gezondheidszorg moet vrijheidsbeperking... wel altijd gemeld worden. De inspectie voor de gezondheidszorg wil dat het ook... in de gehandicapte zorg wordt geregistreerd. In Afghanistan heeft de politie militaire training nodig om haar werk te kunnen doen. Dat antwoordt de regering op Kamervragen over de politietrainingsmissie in de provincie Kunduz. De Afghaanse politie moet onder meer checkpoints kunnen opzetten en kunnen omgaan met bommen. De regering benadrukt dat de trainingsmissie gericht is op het gewone politiewerk... zoals het handhaven van de publieke veiligheid en de verkeersveiligheid en het tegengaan van huiselijk geweld. Het kabinet erkent dat de sharia in Afghanistan niet kan worden uitgebannen training kan er wel toe leiden dat de mensenrechten vaker worden gerespecteerd. De Tweede Kamer beslist waarschijnlijk volgende week over de politiemissie. In Den Haag hebben vanmiddag 15.000 mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. De betoging op het Veld verliep rustig, maar na afloop greep de politie in bij ongeregeldheden bij het Centraal Station en het Binnenhof. 25 betogers werden opgepakt. De rellen waren volgens de politie het werk van radicaal linkse groeperingen.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 De stad Rome heeft een private financier gezocht omdat de Italiaanse staat geen geld ter beschikking stelde. Het bijna 2000 jaar oude amfitheater moet worden verstevigd, gereinigd en gerestaureerd. Het herstel van het Colosseum begint dit jaar en zal twee à drie jaar duren. De Amerikaanse congreslid Gabrielle Giffords is ontslagen uit het ziekenhuis. Giffords werd bijna twee weken geleden in Tucson door haar hoofd geschoten. Haar toestand was dagenlang kritiek. Zes mensen kwamen bij de schietpartij om het leven... en meer dan tien mensen raakten gewond. De democratische congreslid is nu in een revalidatiecentrum. 22-jarige schutter zit vast en is aangeklaagd voor moord en poging tot moord. ADO Den Haag heeft in de eredivisie met 3-1 gewonnen van Heerenveen. Bij rust stond het nog 1-0. Door de overwinning passeert ADO Heerenveen op de ranglijst. ADO staat nu zevende en Heerenveen achtste. Dan het weer. De nacht begint droog. Maar later vanuit het noorden trekt de regen over het land. Lokaal is er kans op ijzel of natte sneeuw. Minima liggen rond min twee. Morgen vanuit het noorden weer droog, wordt dan 5 graden. En na het weekend grote kans op neerslag. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV. De krant van morgen, Den Haag vandaag en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden, binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond, na precies 100 dagen Rutte hadden we vandaag de eerste serieuze demonstratie. En het moet gezegd, ze blijven leuk, die spandoeken tijdens studentendemonstraties. Ik noteerde vandaag op Rutte, mooie swal Maya is het spoorbijster en Rutte mag ik afstuderen? Ja of nee? Mag ik dan je goldcard lenen? Ja of nee? Dit kabinet zit er nogal even. Dat er nog vele creatieve spandoeken mogen volgen. you don't care about me. Sort of like a pillowcase, but you let my love go the way. So unchain my heart, Oh, Please, please set me free. Unchain my, heart. unchain my heart, baby. Let me go. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Oh. Every time I call you on the phone, oh. some fella tell me that you're not at home.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 I'm under your spell. I'm under your spell. Like a man in a trance. Like a man in a trance. Whoa, you know darn well. L -l -l -l -l well that I don't stand a chance. Don't don't stand a chance. So unchain my heart. Unchain my heart. Let me go my way. You don't care, for me so unchain, oh please, please me me oh, me me unchain my heart van Ray Charles Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Als gezegd, precies 100 dagen zit het VVD-CDA-kabinet van Mark Rutte... met gedoogsteun van de PVV vandaag op het plusje. Hoe kijkt premier Rutte terug op de eerste 100 dagen... en hoe kijkt hij terug op de eerste grote demonstratie tegen zijn beleid? Dat vraagt politiek verslaggever Wilma Borgman straks aan hem. Zoals u wellicht heeft gezien, demonstreerden er vandaag niet alleen studenten... maar ook hoogleraren. Daarom bellen we straks met twee hoogleraren die behalve hoogleraar ook lid zijn van de, eerste van de Eerste Kamer voor respectievelijk VVD en CDA. Gaan zij straks in de Eerste Kamer voor of tegen deze kabinetsplannen stemmen? Deze week bleek opnieuw uit de Wikileaks documenten dat Nederland wel heel warme banden onderhoudt met Amerika. Waarom doen we dat? En vooral, levert, ons, levert het ons ook wat op? En zo ja, wat dan? Allemaal vragen die we stellen aan VVD-europarlementariër Hans van Balen. En een flink deel van deze natie zat vanavond te kijken... naar de televisietalentenjacht The Voice of Holland. De winnaar van die talentenjacht komt vast goed terecht. Maar hoe zit het met de andere deelnemers? Wat staat er precies in hun contracten? Om vijf voor twaalf een gedicht. Maar nu eerst een overzicht van het nieuws van... vrijdag 21 januari. De 15.000 studenten op het Mali-veld lieten aan duidelijkheid niets te wensen over. De bezuinigingen in het hoger onderwijs moeten van tafel. Want als het kabinet de plannen om in te grijpen doorzet... dan is de lol van het studeren er snel af. Ik heb minder tijd nu om mijn scriptie te schrijven. Ik heb minder tijd om te denken. Ik moet meer werken om voor mijn studie te betalen. Studenten die om geld vragen kan gezien worden als een pleonasme. Maar deze keer lijken ze een punt te hebben. Zelfs hun hoogleraren gingen de straat op. Daar waren ze zelf ook verbaasd over. Ik had niet gedacht dat uh, er zoveel motivatie in hoogleraren zou zitten... om ook echt publiekelijk uh, aandacht te trekken. Terwijl de hoogleraren in betrekkelijke stilte rondjes liepen rond het binnenhof... ging het er op het Malieveld een stuk luider aan toe. Muziek, spreekkoren, toespraken... Bij D66-leider Alexander Pechtold kwam zelfs de innerlijke demagoog naar boven. Ik vind haar langstudeerder! En toen was het tijd voor Halbe Zijlstra, de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de bezuinigingen. Hij heeft ook gestudeerd en weet dat je een toespraak voor een vijandig publiek het beste kunt beginnen met een grap. Maar ik wil jullie wel bedanken voor uh, jullie aanwezigheid op mijn uh, Vianasfeest. Na de humor bleek dat de rest van Zijlstra's boodschap minder grappig was. Het kabinet houdt vast aan de plannen. Lang moeten meer gaan betalen... en ook de universiteiten worden beboet als studenten te lang over hun studie doen. Dat is namelijk voor hun eigen bestwil. Omdat we ook willen voorkomen dat zij in de toekomst enorm veel moeten betalen... om de Nederlandse staatsschuld af te lossen, dus ik vind het gerechtwaardig. Een klein deel van de demonstranten kon zijn teleurstelling niet verbergen. Ze gingen de stad in om duidelijk te maken dat ze het niet accepteren. De politie ving ze daarop. En zo eindigde de manifestatie met twintig arrestanten. Binnen in het parlementsgebouw hebben ze er weinig van gemerkt... maar daar waren ze ook veel te druk met andere zaken. Een eventuele nieuwe missie in Afghanistan bijvoorbeeld. De bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, generaal van Um, kwam langs om uit te leggen dat Kunduz iets totaal anders is dan Urusgan. Het is een wezenlijk andere missie, dat wil ik nog een keer gezegd hebben... dan de missie in Urusgan. D66, de ChristenUnie en GroenLinks, hebben de sleutel in handen. Als zij instemmen, dan kunnen de politieopleiders... hun koffers alvast gaan pakken. Jolande Sap van GroenLinks is nog niet overtuigd. Ze wil weten of die pet de Afghanen echt wel past. Kunnen we er echt voor zorgen dat de Afghaanse politie... meer het karakter gaat krijgen van wijkagenten, van recherche... van openbare ordehandhaving en veel minder het karakter van paramilitair? De nieuwe missie wordt volgende week besproken in de Kamer. Dan wordt ook duidelijk of het kabinet de steun van de meerderheid heeft. U geeft meer geld uit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de consumptie toegenomen. In november gaf u bijna 3% meer uit dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Dat heeft vooral te maken met de hoge stookkosten deze winter. Maar dat is niet alles. Vooral kleding deed het deze maand goed. En uh, ook schoenen, maar daarnaast ook huishoudelijke artikelen en consumentenelektronica. Volgens het CBS heeft u het idee dat de recessie voorbij is. En dus wordt de portemonnee weer getrokken. Al blijven sommige mensen de hand op de knip houden. Nee, de, de, de, het is met enige moeite de knip ingekomen. Waarom zou je het achterloos er weer uitsmijten? Dat was nieuws vandaag op radio en TV. De krant van morgen met Ewout de Jong. De oppositiefracties in de Tweede Kamer willen onderling afspraken maken om tragische gevallen van uitgeprocedeerde asielzoekers in de toekomst uit de media te houden. Dat staat morgen op de voorpagina van Trouw. Bij schrijnende gevallen willen ze achter de schermen een dossier aanleggen... en dat overhandigen aan de minister voor Asielbeleid. Tofik Diby van GroenLinks realiseert zich dat praten over een individu... niet altijd slecht hoeft te zijn, maar gebruik het dan als voorbeeld... niet als onderwerp. Het individu belichaamt de gevolgen van wat er in Den Haag wordt afgesproken... legt Dibi uit. Maar tegelijkertijd kan zo'n individu ook een speeltje worden... van een heel gepolitiseerd debat. Bijvoorbeeld Sahar, het 14-jarige meisje dat toch niet terug hoeft naar Afghanistan dat ze niet kent. Voor GroenLinks is ze het symbool voor een schandalig asielzoekersbeleid, terwijl de PVV haar het liefst zo snel mogelijk wil uitzetten. Dan gaat het al lang niet meer over de inhoud van het beleid. Dibi wil het liefst ook de coalitie betrekken bij de afspraken. Rutte gaat voor het cijfer 10, meldt de Telegraaf over de premier, die enige ambitie niet ontzegd kan worden. Zijn nog jonge kabinet heeft in de Tweede Kamer onlangs een kleine 7 gekregen voor zijn beleid. De Telegraaf publiceerde vandaag een cijferlijst voor het kabinet en zijn ministers. Opgesteld op basis van een rondgang langs de zes grootste partijen. Morgen reageert onder andere de premier daar dus op. Rutte, die zelf in de Telegraaf een 7,3 scoorde, moest alleen minister Opstelten met een 7,5 voor zich dulden. Minister Leers van Immigratie en Asiel scoorde met een 6,1 veel minder goed. Maar hij laat zich niet uit het veld slaan. Mijn beleid heeft grote voorstanders en grote tegenstanders. Premier Rutte is niet tevreden met de zeven die zijn kabinet al heeft. We zijn pas 100 dagen bezig, maar dat cijfer moet omhoog. Naar een tien met een griffel, wat mij betreft. De EO en Omroep Max willen gaan samenwerken op het gebied van administratie en studio's. En de Omroepen willen ook samen programma's maken. Dat is nieuws uit het Nederlands Dagblad. Aan het woord komen Max-bestuurder Jan Slachter en EO-directeur Arjan Lok. Die stellen dat het gaat om een coöperatief model met behoud van identiteit. Van een toekomstige fusie tussen de EO en Max is dus absoluut geen sprake. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de EO en Omroep Max... vooral gaan samenwerken bij programma's die wat minder met hun identiteit te maken hebben. Een EO-programma als Blauw Bloed is ook bij de kijkers van Max erg populair. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor That's the Question en Korenslag. Samenwerking van de EO met andere omroepen is niet aan de orde, zegt directeur Lok. De smartphone brengt ongeluk. Met dat onheilspellende bericht komt het AD morgen. Verkeersminister Schult-Van Hagen en Veilig Verkeer Nederland... waarschuwen voor het gebruik van smartphones op straat. Niet alleen automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers... brengen zichzelf in levensgevaarlijke, levensgevaarlijke situaties... met hun mobiele telefoon die alles kan. Onderzoek in Amerika toont volgens het AD aan dat er door de opkomst van de smartphone meer doden vallen onder voetgangers. Het was al bekend dat sms'en veel gevaarlijker is in het verkeer dan bellen. Automobilisten hebben dan 23 keer meer kans op een ongeval. Wetenschappers gaan ervan uit dat dit bij smartphones minstens zo erg is... omdat bij e-mailen, twitteren of spelletjes doen... de blik steeds van de weg afdwaalt naar het telefoonscherm. Laat je niet afleiden, niet op de fiets, de auto of lopend... waarschuwt minister Schultz van Hagen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. We. De hype met Do You Know? Misschien is de verjaardag u ontgaan, maar het kabinet Rutte bestond de afgelopen week dus 100 dagen. De eerste maanden waren de recensies over de nieuwe ploeg over het algemeen behoorlijk positief. Maar vandaag was er dan toch een eerste stevige confrontatie. Studenten en professoren kwamen massaal protesteren tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Wilma Borgman in Den Haagje sprak premier Rutte naar de ministerraad. Was hij onder de indruk van de demonstratie? Nou ja, natuurlijk zei hij niet bot weg dat ze zich de moeite wel hadden kunnen besparen. Uh, maar eigenlijk kwam het daar wel op neer hoor, want uh, Rutte heeft het erover dat hij uh, de passie voor het onderwijs uh, waardeert die ze laten zien. Uh, dat hij ook denkt dat uh, die hoogleraren en uh, studenten en het kabinet en hij aan dezelfde kant staan. Uh, want ze zijn het er namelijk allemaal roerend over eens dat het beter moet met het onderwijs. Alleen verschillen ze volgens de premier dan van mening over hoe dat moet vervolgens legt Rutte nog eens uit waarom hij vindt dat het kabinet gelijk heeft. En um, daarmee kiest Rutte eigenlijk voor de confrontatie... met al die hoogleraren en die studenten die vandaag naar Den Haag kwamen. Oké, okay, je begon het gesprek met die verjaardag van het kabinet. Meneer Rutte, u bestond deze week als kabinet 100 dagen. Was dat een felicitatie waard? Ja, 100 dagen is nou niet zoveel. Ik voel, ik voel daar niet zoveel bij. Nou, ik nee, nee. Het, u had wel veel kritiek op het vorige kabinet... of althans op de eerste honderd dagen van het vorige kabinet. Vindt u dat u... Als kabinet, uw visitekaartje al wel hebt afgegeven? Ja, ik denk dat we hebben laten zien waar we voor staan. Dat is dit land veiliger maken en die begroting op orde krijgen. Nu en al? Ja, we zijn natuurlijk met veel voorstellen gekomen. Ten aanzien van veiligheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. Een punt waar ik al heel lang voor strijd, heeft Fred Teven nu omgezet in maatregelen. Namelijk dat als er een inbreker wordt aangetroffen in je huis en je werkt hier eruit. Dat dan de inbreker wordt vervolgd en niet de huiseigenaar. Ja. En dat is dus nu al praktijk. Ja. Dus je kunt ook heel snel dingen doen. Uh, uh, uh, en, en dat hebben we ook gedaan op allerlei terrein. Ook op het terrein van de overheidsfinancier En wat we gedaan hebben. En dat is pas op termijn zichtbaar. Maar dat geeft wel schoen aan het team ook. is Dat we alle grote wijzigen, stelselwijzigingen... die wel wetgeving nodig hebben... dat we die zo'n beetje allemaal nu... in de vorm van die beroemde two-pagers... de stukken van twee pagina's... de twee velletjes aan vier in het kabinet... Uh, aan de orde hebben gehad. Ja. U had het over bezuinigingen. Um, vanochtend kwam hier langs de redactie een enorme stoet... van hoogleraren, allemaal mooi in toga. Hebt u ze ook gezien vanuit de Trevenzaal? Ja, zoals Piet Hein Donnen zei, u zeven keer eraan... rond het Binnenhof. Ja. Maar ik geloof dat in het originele verhaal... dan het Binnenhof zou instorten. Precies, dus ja. we zijn blij dat ze maar één keer voorbij zijn gewommeld. U heeft even naar ze gezwaaid, of niet? Nee. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je moet dit soort dingen zeer serieus nemen. Als mensen gaan demonstreren, dan zit er dus passie voor het onderwerp. In dit geval onderwijs, hoger onderwijs. Ik denk dat we het ook snel met elkaar eens zijn... dat die kwaliteit echt omhoog moet. Die ja. is onvoldoende. En de vraag is dan wel, waar haal je het geld vandaan? En mijn stelling is, dan mag je ook iets meer vragen aan studenten. Ja. Zij kwamen vooral protesteren tegen de maatregelen die u heeft aangekondigd. om iets te doen aan lang studeerders. Uh, maar die instellingen zeggen. die boetes die kosten ons zoveel geld dat we banen moeten schrappen. En dat gaat juist ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Nou, het feit is dat de komende twee jaar het hoger onderwijs. het budget iets ziet dalen. En daarna gaat het behoorlijk stijgen. En dat behoorlijk stijgen is mogelijk. omdat we ook van studenten vragen. wat meer bij te dragen als ze langer studeren. Maar kunt u ik dan heb... garanderen dat die investeringen er ook komen? Ja, dat kan ik garanderen. Omdat we dat. Ja, dat kun je gewoon uitrekenen. Hè. Dus je hebt zoveel studenten. Daarvoor zijn er zoveel die langer studeren, die gaan wel meer betalen. Dat kunnen zij overigens aantrekkelijke, tegen aantrekkelijke tarieven ook weer later aflossen. Dus het is niet zo dat dat een drempel opwerpt naar het hoger onderwijs. Maar wat nu gebeurt dat je als student te maken kan hebben met een studie met acht, negen uur college in de week. Bizar weinig. Met een studentenassistent die het eerstejaarscollege geeft. Het ja. feit dat studenten onvoldoende worden uitgedaagd in die grote collegezalen waar rechten of geschiedenis wordt gegeven. Dat vind ik onaan, onaanvaardbaar. Maar dan is de vraag of u bereikt wat u wil bereiken met deze bezuiniging. Want de universiteit aan hogescholen zeggen, dat gaat gewoon banen kosten. Dat is dus echt hoogleraar u, nee. onnodig, want die hogescholen en universiteiten weten ook... En ik zou tegen de hoogleraren willen zeggen... ik heb u vandaag gezien, ik, ik voel uw passie. Praat nu ook met uw eigen bestuurders. Want er ligt 1,1 miljard, gewoon liquide, dus in harde eurotjes... beschikbaar op de plank. Ja. Dat is dit allemaal in die vleespotten. Nog los van de miljarden die in allerlei vaste investeringen zitten. Maar daar kun je lastiger aankomen. Maar dat miljard is beschikbaar. En wij vragen de komende jaren te accepteren... dat er een kleine daling van het budget is. En daarna gaat dat budget stijgen. Dus er is geen enkele reden nu om hoogleraren te gaan ontslaan. U zegt die universiteiten en hoogleraren... Hoogscholen kunnen die docenten blijven betalen uit die enorme overschotten die ze hebben. Die vleespotten zoals u ze noemt. Omdat het tijdelijk is. Hè? Dus die daling in dat budget, dat is de komende twee jaar. Daarna gaat dat omhoog als al die nieuwe maatregelen van kracht worden. Um, en dat betekent dat ze dus een paar jaar moeten overbruggen. En het gaat niet om hele grote bedragen. Ze hebben heel veel geld op de plank liggen. Uh, dus het is ook een beetje ja, uh, uh, uh, voor de bunen om dan te zeggen. Ja, maar als dit gebeurt wat zelfstraat de staatssecretaris of wat Rutte wil. Dan moeten we mensen gaan ontslaan. Dat is, uh, dat is echt een kort door de bocht. Nou, zij bestrijden die vleespotten van u. Want zij zeggen dat zijn gewoon rekeningen. Of dat zijn gewoon de, de potten waaruit we onze rekeningen betalen. En we sparen nog een beetje voor allerlei afschrijvingen. Het lijkt er een beetje op dat dit kabinet dat zegt... nee, dan moet niet op de pof leven. Wel uh, het spaarzame gedrag van universiteiten gaat bestraffen. Wat zegt u daar dan tegen? Ja, dit zou betekenen dat u en ik... Uh, even los van wat we aan besparingen in huis hebben zitten... maar dat we, gewoon op een, dat we het normaal zouden vinden dat je op de lopende bankrekeningen... waar je salaris binnenkomt... dat daar uh, nog eens een keer... Twee keer je hele jaar salaris op staat. Dat zou toch raar zijn? Zo van ja, dan moet ik de rekeningen van betalen. Nou, ik betaal mijn rekeningen van het salaris wat ik iedere maand binnenkrijg en hou ik wat over, dan spaar ik voor grotere uitgaven of voor onvoorziene omstandigheden. Zij zeggen dat zij dat ook doen. En dit is zo'n onvoorziene omstandigheid. Ze worden nu geconfronteerd met een kleine daling. Dan gaan ze zeggen ze ja, dan moeten we mensen ontslaan terwijl ze het geld op de bank hebben liggen. Ja, um, de studenten krijgen een hoger collegegeld als zij langer over de studie doen dan de bedoeling is. Die regeling gaat ook gelden voor mensen die nu al studeren. Vindt u dat eerlijk of is dat gewoon een kwestie van pech? Ik vind het eerlijk, omdat uh, daar tegenover staat... dat we ook investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. En dus die studenten die nu studeren en niet goed worden bediend... echt, ik vind het onvoldoende nu, de kwaliteit die ze krijgen... die krijgen ook onmiddellijk de effecten te zien van die extra investeringen... die gedaan worden in het hoger onderwijs. En om een reden, hè, we hebben dit nodig... om onze concurrentiepositie in de wereld te versterken. Maar ze hebben geen keuze meer. Ze kunnen niet zeggen, ik ga uh, een andere studie doen of ik ga uh, versnellen. Ja, dat zou iets zijn als het hier om draconische bedragen zou gaan. Maar je praat hier over 3000 euro extra, wat volledig geleend kan worden tegen voorwaarden dat, stel dat je na je studie in de bijstand komt, hoef je niks af te lossen, ga je veel verdienen, dan ga je sneller aflossen. Dus zeer sociaal. Het is eigenlijk het oude voorstel, in feite, wat ooit de Partij van Arbeid heeft gedaan, maar later ook de VVD zich bij heeft aangesloten. Ja, het gaat richting dat sociaal leenstelsel, dat gaan we ook invoeren voor uh, de masterfase. En ik vind het een logisch systeem. Ja. Dat zorgt er ook voor dat er minder subsidie is van, ja. uh, van, van de slager en de groenteboer voor de zoon van de advocaat die aan het studeren is. En dus, dat gebeurt nu nog wel. Dus die hoogleraren die hier vanochtend langs de treffers aanliepen, die zijn voor niks gekomen eigenlijk? Die zijn niet voor niks gekomen, want het is ontzettend belangrijk... om met elkaar de, de enorme inzet te voelen... die je met z'n allen voor het onderwerp hebt. En vervolgens mag je ook een robuust gesprek voeren... over de feiten en wat er moet gebeuren om problemen op te lossen. Maar ik voel die hoogleraren en de studenten aan mijn kant staan... dat we die kwaliteit van het onderwijs moeten verhogen. En vervolgens gaat het gesprek over het hoe. Ja. Nog even kort naar een ander onderwerp. Want deze week, de komende week, moet de Kamer een besluit nemen over de missie naar Kunduz. Hoe gaat u dat debat in met de Kamer? Uh, impact denk ik. In pak. <laughs> en in uw hoofd. Ja, kijk, we hebben, ik geloof echt dat we dit moeten doen. Hè. Dit is omdat ik het zelf vind. Omdat Oer Roosentaal het kabinet dit vindt. Um, um, um, dus we zijn echt overtuigd dat dit een goed besluit is. Maar we zijn een minderheidskabinet. Dus we hebben geen zekere meerderheid. Dus u bent afhankelijk van wat de Kamer inbrengt? Nou, we zijn afhankelijk van, een, uiteraard van de vraag of er een meerderheid in die Kamer is. En ik heb heel goed geluisterd naar de Kamer. Ik heb ook heel goed gelezen wat er in de motie staat... van de Kamerleden Pechtot en Peters uit juni. Ik meen oprecht dat wat er nu... Licht. Een voorstel is wat daar vergaand aan tegemoet komt. Zij denken daar anders over, met name de partijen waar u straks van afhankelijk bent? Nou, ja, kijk, een van de discussies zal zijn: natuurlijk: het paramilitaire karakter. Ja. Uh, ik, ik ga dan echt betogen dat wil je. En, en, en proberen ook de Kamer te overtuigen... dat wil je politie opleiden, moet je niet alleen het hogere middenkader opleiden. Maar dan moet je ook de politieman in de straat opleiden. En dan heb je in Afghanistan nodig dat behalve politietrainers... er ook militairen bij zijn die bijvoorbeeld laten zien hoe bernbommen werken... hoe je omgaat met gevaarlijke situaties als er een grote markt is... Dus waar dat kan ligt. niet anders? De militairen dus inderdaad... moeten mee, dat kan niet anders, zegt u? Je kunt niet politiemensen op straat trainen... Uh, als je niet, als je dat alleen zou doen met de gendarmerie, met de Marachaussé. Is het dan voor de kamer niet slikken of stikken? Nee, ik, zo, zo werkt het niet. Het is een gesprek om in de eerste plaats de feiten zichtbaar te krijgen. Ik weet welke zorgen er leven. Ik denk dat veel zorgen, ook door heel goed uh, te laten zien wat precies de plannen inhouden... dat veel zorgen weg te nemen zijn, En dat ook mijn zorgen altijd waren. Het zaak is daar met elkaar over die feiten het eens te worden. En dan moet op een gegeven moment bekeken worden of er voldoende steun is. En ik ben hoopvol. Ik ben hoopvol, uh, maar ik heb geen garanties. Het blijft dus een minderheidskabinet. Het kan ook nog niet doorgaan. Ja, het kan zijn dat er geen meerderheid in de Kamer is, hè. Dat kan, dat moeten we afwachten. Oké, okay, dank u wel. Zij premier Rutte tegen Wilmar Borgman. Aan de telefoon nu twee hoogleraren, professor Leunissen en professor Kneppers... bij de Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Heeft u meegedemonstreerd vandaag, mevrouw Kneppers? Nee, dat heb ik niet gedaan. Wat is de reden? Uh, uh, nou, de reden is, uh, ik, en dat heb ik ook aan onze rector Magnificus uh, gemeld, is dat ik, uh, zoals u in uw aankondigingen al zei, ik niet alleen hoogleraar ben, maar ook uh, lid van de Eerste Kamer. En wij als parlementariërs andere mogelijkheden hebben om bewindspersonen te laten weten wat wij van eventuele maatregelen vinden. Uh, ja. En u, uh, meneer Leunus, heeft u gedemonstreerd? Nee. Ik had een promotie vanmiddag. En die wordt vier maanden van tevoren gepland. Dus ik kon de mijn niet in de steek laten. Nee, want had u het anders gedaan? Nou, dan had ik het wel overbogen. Omdat ik denk dat er uh, toch een hele duidelijke boodschap is afgegeven. En op een, uh, op een hele aardige manier, denk ik. Uh, want voor u beiden geldt dat u het niet eens bent met deze kabinetsplannen. Dat klopt, ja. Voor zover uh, nu bekend in de media... Ja, ja, wat voor mij betreft ik het uh, voor een deel niet eens met, uh, met plannen. En voor een ander deel wel. En uh, misschien komen we daar zo meteen nog op terug. Nou ja, we zijn u het niet mee eens? Laten we het daar maar nou, bijna over Nou, met name vind ik dat uh, een jaar extra voor de bachelorfase, een jaar extra voor de masterfase, vind ik alleszins acceptabel. En ik zou bijna willen zeggen, iedere Nederlander moet uh, in deze tijd uh, wat harder eraan trekken. En ik denk dat de studenten dat ook moeten doen. En ik zou bijna zeggen van, uh, ze zouden die twee jaar nog extra die ze krijgen voor de studie kunnen gebruiken om op een hoger kwalitatief niveau ja. te denken. Dus daar bent u het wel mee eens, waar bent u het niet mee eens? Ik ben niet mee eens, wat ik niet mee eens ben is dat de universiteit uh, een boete krijgen opgelegd wanneer zij uh, niet voldoen aan uh, de eisen die uh, het kabinet nu stelt, hè, zoals het nu in de, in, in de krant gepubliceerd wordt, uh, wanneer studenten uitlopen. Ja. Ik denk dat uh, die repressie, dat werkt niet echt goed. Ik denk dat men veel eerder uh, de universiteiten en de docenten zou moeten stimuleren... om ook hun bijdrage te leveren aan de verbetering van, het, van de kwaliteit van het onderwijs ja. en, het, en het onderzoek. Oké, okay. mevrouw Kneppers, waar bent u het niet mee eens? Nou, ik ben het uh, grotendeels uh, eens met uh, meneer Leunissen. Uh, ik denk dat uh, de universiteiten een boete opleggen per lang studerende student per jaar... Een verkeerde uh, financiële prikkel is okay, die de kwaliteit in... van het onderwijs uh, niet te goede zal komen. Zit u voor, ook voor u in die maatregelen. Nou ja, bent u allebei lid van een regeringspartij. U zit straks in de Eerste Kamer. En de kans dat u hier nog over moet stemmen in de oude samenstelling van de Eerste Kamer, die, die is aanwezig. Wat gaat u dan doen? Nou, ik zou zeggen, de wet is nog niet eens ingediend bij de Tweede Kamer. Dus laten ja. we eerst eens afwachten hoe de wettekst eruit ziet... en hoe die bij de Eerste Kamer komt. Dat snap ik. Dat zou ik ook zeggen in uw geval. Maar dan toch, laten we er uitgaan dat die redelijk ongeschonden door de Tweede Kamer komt. Daar ziet het naar uit. Dan komt u straks voor een moeilijk dilemma te staan, lijkt me. Of u moet uw eh, fractievoorzitter in de Eerste Kamer verdrietig maken... en de ministers in het kabinet, of uw baas bij de universiteit. Wat kiest u dan? Nou, ik kan dat nu nog niet zeggen. Ik wil dat gewoon eerst afwachten. Maar ik vind die kwaliteit van het, van het onderwijs erg belangrijk. En ik vrees dat er uh, dan weinig studenten zullen zijn die langer over hun bachelor doen dan vier jaar. Dus dan zal het met die boete ook wel meevallen? Uh, ja, maar uh, dat gaat dus wel ten koste van de kwaliteit. Ja, omdat het dan wel sneller moet dan. Uh, ja, en dat misschien de normen wel worden aangepast. Maar dan, ja ja, u zegt dat het misschien in de praktijk financieel nog wel meevallen. Ja. Uh, maar in de praktijk is het niet goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Nee, Nee. Dat is mijn belangrijkste argument. Ja. En dat zegt u zowel als is de Kamerlid als als hoogleraar. Er zit geen verschil tussen? Uh, nou, ik zeg dat vooral uh, met, uh, als, uh, als hoogleraar en de ervaringen die ik uh, daarin heb opgedaan in de loop van de jaren. En gaat u dan in de fractie zich heel bescheiden op, opstellen omdat u heel erg betrokken bent bij deze kwestie? Of zegt u, ik weet juist heel goed hoe het zit, dus ik ga me volop laten horen? Uh, nou, ik ga me wel laten horen. Dat heb ik overigens al voor een zaal gedaan. Ik ben trouwens geen woordvoerder op het uh, terrein van het hoger onderwijs. Nee. En, en wat dat, in dat opzicht spreek ik dus uh, vooral als hoogleraar nu. Ja. Meneer Leunissen, hoe, hoe gaat dat met u? Hoe gaat u de afweging maken straks? Ik ben wel woord voor de verhorgde oh, Ook nog, kijk eens. En ik zal dat uh, inhoudelijk natuurlijk die wet bekijken. Maar ik denk dat uh, ik uh, probeer om de bewindspersoon... Uh, eerst via schriftelijke vragen, later uh, in de plenaire sessie... met argumenten te overtuigen dat... Uh, nu, eh, om, om nu te investeren in het onderwijs en de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van het onderzoek, ja. dat dat noodzakelijk is om maar, maar de, de maar... kenniseconomie in stand te ja, houden. Maar is uw fractie dat met u eens? Ik hoop dat ik ook mijn fractie ervan kan overtuigen ja, dat dat, zult dat u een een heel belangrijkste beginnen zaak is. Want kenniseconomie en uh, uh, het niveau van onderzoek, uh, Nederland is al wat weg, ik op de OESO-lijst. Ja. En uh, dat, dat uh, gaat te praten, dat komt te voet. Ja. Dus als we twee jaar nog uh, minder investeren, dan zouden we kunnen inboeten ja. qua niveau. En dat gaat jaren duren voordat je dat weer echt op niveau getrokken hebt. Maar meneer Leunissen, het geld is op, zegt het kabinet. De, sta de staatsschuld moet op orde. Het geld, het, het, het geld uh, dat is zo, maar daarvoor zeg ik ook... De bezuinigingen, we moeten kijken waar we binnen het onderwijs kunnen bezuinigen. Ik heb al gezegd, de studenten ik ja. meer akkoord. Ja. De docenten die kunnen misschien wat harder werken, die kunnen ook een steentje bijdragen. Ja. Door maar beter ik, onderwijs te eigenlijk een beetje onderzoek te doen. Ik bedoel u eigenlijk een beetje in, in de positie te brengen dat u straks moet kiezen tussen die twee argumenten. Wat doet u dan? Nou, dan, dan denk ik dat ik. Ja, nogmaals, ik probeer eerst ja, mensen okay. te overtuigen. En, en ik denk dat ik uh, dat ik uh, sterke argumenten heb. En de mensen in mijn fractie, die zijn daar wel gevoelig voor. Ja. En ik hoop dat de bewindspersoon ook gevoelig is voor deze argumenten. Ja, ik vermoed het niet als ik de premier zo hoorde net. Maar goed, dat zullen we zien. Uh, mevrouw uh, Kneppers, u staat op de derde plaats van een nieuwe VVD-kandidaatlijst. Dus u komt wel terug, hè, in een nieuwe Eerste Kamer. Daar ga ik vanuit. Ja. ja. En meneer Leunus, u is dat twintigste, dus we vrezen een beetje voor uw positie. Hoe denkt u daar zelf over? Ik vrees me u mee. <laughs> ja, ja. Dus u weet nog niet zeker of u erover moet stemmen, mevrouw Kneppers. U bent er eigenlijk wel zeker van? Uh, ja, voor of na de verkiezingen. Maar u zeiden er net voor, dat lijkt me toch wel heel erg snel. Oh ja. En zit u op tegen die stemming of zegt u, ik ga dat straks met opgeheven hoofd doen? Uh, ik ga dat weer opgeheven hoofd doen. Goed, we houden u in de gaten. Professor Leunissen en professor Kneppers, uh, eerste Kamerlid voor respectievelijk het CDA en de VVD. Dank voor dit gesprek. Tot u dienst. en el gedaan. Creo que he visto una luz al otro lado del río, el día le irá pudiendo, poco a poco al frío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima, tanta lágrima e io soy un vaso vacío, oigo una voz que me llama casi un suspiro, rey. La orilla del mundo Lo que no expresa es, es baldío Creo que he visto Una luz Al otro lado Del río Yo muy serio Voy remando Muy adentro sonrío.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 Oigo una voz que me llama casi un suspiro Van Gorgen Drexler. De Wikileaks-documenten bevestigen het beeld... dat Nederland graag met Amerika op goede voet staat. Sinds de Tweede Wereldoorlog is Nederland... veel sterker dan onze buurlanden, transatlantisch georiënteerd. Maar wat levert die houding nou eigenlijk op? Wat hebben wij er concreet aan dat we zo graag Amerika als vriend hebben? Dat ga ik vragen aan Hans van Balen. Meneer van Balen, Goedenavond. U bent voormalig buitenlandwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer... en tegenwoordig zit u in het uh, Europarlement. En u bent zelf ook een groot voorstander van onze vriendschap met Amerika. Waarom eigenlijk? Nou, in de eerste plaats omdat Amerika de grootste democratie op aarde is. En dat was in de Koude Oorlog belangrijk. Maar het is vandaag de dag ook belangrijk om heel nauw met Amerika samen te werken. Uh, ik vind, als ik in Amerika ben, herken ik altijd... zit. het is een land wat me aanspreekt. Veel kansen, veel mogelijkheden. Een echt democratisch land... Dus dat voor eerst. Dat, daarnaast... dat is gewoon omdat u ze leuk vindt, maar daar hebben we nog niet meteen wat aan, hè? Nou, de, laten we zeggen, in de Koude Oorlog hebben we daar wel veel aan gehad. Maar daarnaast moet je kijken, als grootste economie heeft het land erg veel te bieden. Uh, na de Tweede Wereldoorlog was Nederland eigenlijk de grootste ontvanger... als je kijkt, procentueel van de Marshallhulp. Even voor mijn beeld. Dat was toen al omdat we bevriend waren? Oh, we hebben, omdat we een goede naam in Amerika hadden. Omdat we, uh, laten we zeggen, ook de eerste jaren na de oorlog... Voor Amerika, voor de NAVO, voor dat soort samenwerking hebben gekozen. Toen kregen wij meer dan België, bijvoorbeeld? Uh, absoluut. Uh, percentueel meer dan België en allerlei andere Europese landen, zoals Italië, noem maar op. Dus daar hebben we heel goed in geboord. Amerikanen hebben ook heel veel bij ons besteld. Uh, als je dan kijkt, bijvoorbeeld, de KLM, uh, heeft een fantastische overeenkomst in Amerika kunnen sluiten, of beter gezegd, Nederland met Amerika voor de KLM, want landing zegt. Wij kunnen in nagenoeg elke stad eh, komen met de KLM, de grote steden. We, we, en dat kunnen wij ook weer goedkoper dan andere landen dat doen? Nou, de Sabena bestaat niet meer, maar de, zeg maar de vroege Belgische luchtvaartmaatschappij had ja. al die landen niet. De Deense eh, ook niet. Dus we hebben daar een voorsprong. Nou, en, dat dat dus een weer, en dat is ook weer omdat we bevriend zijn? Ja, dat heeft toen meneer. Buitenlandse zaken allemaal onderhandeld. Want dat was een politiek iets. En dat was omdat wij een van de belangrijkste bondgenoten waren. Anders hadden ze het niet hoeven doen. Okay. Dus de haven van Rotterdam... ...is het logistiek knooppunt... ...voor de Amerikaanse defensie. Dus als ze iets verschepen... En gaat dat via Rotterdam naar Europa, maar ook naar het Midden-Oosten? Maar dat is wel logisch, want het is gewoon de grootste haven van de wereld ongeveer. Nou, je zou ook voor een deel in Hamburg kunnen zitten, in Antwerpen, in La Haven. Maar men kiest voor Rotterdam omdat ze zeggen... Rotterdam is betrouwbaar, de veiligheid is goed geregeld, we kunnen makkelijk... Oké, okay, maar dat heeft gewoon met de kwaliteit van de haven in Rotterdam te maken. Niet omdat we zo aardig doen tegen de Amerikanen. Ja, want in de tijd van de uh, Golfoorlog... Uh, heeft bijvoorbeeld België gezegd, niet via ons grondgebied... He, dus, en wij hebben gewoon gezegd, wij komen onze afspraken na. Ja. En dat is dus belangrijk voor de Amerikanen. We hebben daar dus veel aan. De Belgen doen het anders. Die hebben eenzelfde soort relatie met Frankrijk. En hebben daar ook veel aan gehad. Zeker in de tijd dat Frankrijk heel actief was in Afrika. Ja. Leeft de Belgen economisch altijd mee. Ja. Nou, maar recent horen we dan nu verhalen over dat wij allerlei informatie uitleveren met de, uh, uitwisselen met de Amerikanen. Zelfs zonder dat ze daarom gevraagd hebben. We steunen ze in Afghanistan in Irak. Zijn dat nog steeds elementen die die dit soort dingen beïnvloeden, al die, die vriendelijke houding van Nederland ten opzichte van Amerika, okay. levert die ons geld op? Die levert ons, ik noemde een heel lijstje. Waar maar dat is wel heel we lang geleden het meeste wat u noemde, Nou, hè? Hè? laten we zeggen, die luchtvaartovereenkomst telt nog steeds. Oké. Okay. He, dus eh, Rotterdam telt nog steeds zowel als belangrijke haven, zowel als logistiek knooppunt. En wat de Amerikanen ook doen is vaak steunen Nederlandse kandidaten voor bijvoorbeeld eh, het secretariat-generaal voor de NAVO, de was dat. Ja, maar wat levert oh. dat ons? Dat is, dat is misschien leuk, af en toe denken we, hé, hey, die is van ons, maar verder hebben we daar natuurlijk uh, geen profijt van, financieel. Nou, als je bijvoorbeeld de topbaas van de NAVO bent... Of je bent heel erg uh, betrokken bij de G20, niet als lid. Hè. Nederland was geen lid, maar werd een aantal keren uitgenodigd. Bijzitter. Dan zit je in een circuit. Ja. En uh, de G20, dan zit je in een financiële circuit. Je komt iedereen tegen die het toe doet. Uh, dus je bent belangrijk. in de positie om zaken te doen dan? Ja, ik, ik ga een ander voorbeeld noemen. Ad Melkert zit voor de VN in Irak. De Amerikanen hebben dat ook van harte gesteund melk het, ik weet niet of hij het doet, maar hij zou heel goed kunnen kijken als Irak, uh, laten we zeggen, als het daar beter gaat lopen yeah. en allerlei projecten komen qua wederopbouw, of Nederland daar aan zou kunnen meedoen. Dat ziet hij en hij zou, ik weet niet of hij het doet, uh, dat allemaal aan Nederland kunnen doorgeven. En hij zit daar omdat wij aardig zijn geweest voor Amerika? Dat heeft geholpen, dat heeft geholpen absoluut. En straks als er dan bijvoorbeeld olie vrijkomt in uh, Irak, dan kan hij als eerste bellen met, uh, nou verhagen zal het zijn, economische zaken, van joh, er komt olie aan, zeg het even tegen Shell. Nou, Projecten ...waar bijvoorbeeld eh, buitenlands oliemaatschappij bij betrokken worden. Nou, als je dat eerder weet, als Shell dat ook eerder weet... ...dankzij zo'n lijntje, is dat allemaal meegenomen. Ja. Uh, dus hetzelfde geldt bijvoorbeeld de Belgen. hebben het via Frankrijk gedaan met Van Rompuy... ...de voorzitter van de Europese Unie. Is dat de nou de Belgen op? zijn goed met Frankrijk en daarom hebben zij uiteindelijk... ...Van Rompuy mogen leveren. Ja, en dat zorgt voor zit in het centrum, heeft alle informatie... ...en die deelt hij natuurlijk ook met de Belgische regering. Ja, dus daar heeft België dan ook wit aan. Ja. Al met al, zouden wij dan wel uh, rijker moeten zijn dan Denemarken en België bijvoorbeeld. Als wij zoveel voordeel hebben bij onze vriendschap. Ja. Nou, aan de dingen die ik noemde, hebben wij echt een, een voordeel. Uh, en uh, onze Belgische vrienden hebben dat via Frankrijk op een andere manier. Dus we hadden dat ook een andere vriend van. kunnen kiezen. Uh, ja, dat had gekund. Maar Vierka is wel het, het sterkste land qua economie en qua positie in de wereld. Dus we hebben wel goed gekozen. Ja. En denkt u ook dat het om deze motieven hebben gedaan? Of zouden we het ook gewoon inhoudelijk met z'n eens geweest zijn? Je moet natuurlijk, en als je spreekt over bijvoorbeeld veiligheidsvraagstukken... gaan we wel of niet naar al Al-Mutana in Irak om daar de, de, de rust te bewaren... moet je eerst vinden, willen we dat zelf? Ja. Zijn we daar voorstander van... Uh, en dan zie je dat vaak de belangen met Amerika parallel lopen. En Amerikanen kunnen op ons vertrouwen. Dat geldt voor Oersgan. Uh, wij waren bereid in een van de moeilijkste delen van Afghanistan te gaan zitten... samen met de Britten en de Australiërs en de Canadezen. Ja, dan heb je een streepje voor. Ja. Heeft u wel eens het idee dat we doorslaan als u al die WikiLeaks documenten uh, ziet en hoort? Uh, heel eerlijk uh, zie je wel eens dat uh, Nederlanders... Uh, Laten we zeggen, wel heel erg meegaand zijn. Eh, want Amerikanen kunnen ook kritiek velen. Amerikanen eh, zijn soms zelf een beetje direct. Nou, dat kunnen wij Nederlanders ook zijn. Dus het is niet zo dat je rond Quantanamo eh, B, hè, het feit dat daar mensen zonder enige vorm van echt proces zijn opgesloten. Ja. Dat je daar je mond over moet houden. Je moet duidelijk scherp zijn. Dat dus kun je best eh, scheiden van eh, vriendschap op een ander gebied. U zegt, we hadden op dat punt best wat harder in de, in de bus mogen blazen. Ja. Yes. En dat gaat dan niet ten koste van de haven van Rotterdam... de benoeming van de De nee, Behalve, als je, laten we zeggen, ook niet meer levert op andere gebieden... Hè, dat je dus in feite zegt, nou, uh, als Obama belt... Dank je, we werken niet mee. Dat kun je best een paar keer zeggen. Ja, dat lijkt nu te maar... gaan gebeuren. hè? Dat, althans, dat kan nu gaan gebeuren met Afghanistan. Met de politiemissie, maar de politiemissie is wel iets heel anders dan wat in Zuid-Afghanistan is gebeurd. Dat was een echte militaire missie. Uh, maar ook de Amerikanen waarderen dat we aanwezig zijn. Maar als wij daar weggaan, dat, levert dat economische schade op in onze relatie met Amerika? Niet. Direct, maar het betekent wel, kijk, iedereen houdt een soort boekhouding bij. Iemand heeft mij ooit gezegd, in een huwelijk hou je toch een beetje bij, Houdt die ander nou rekening met in mij. In een huwelijk zelfs, ja. Ja, zelfs dat. En dat is, zit in je hoofd en uh, zit niet op een lijstje. Dus als je steeds nee verkoopt, ja, zullen de Amerikanen minder snel zeggen, ja. dan zullen die hierbij helpen of daarbij helpen. Maar één keer nee mag. Jazeker. Goed. Hans van Balen, dank voor de uitleg. We terug bij de Voice of Holland live de finale. En de lijnen zijn gesloten. Dat wordt de Stem is niet meer mogelijk, althans, stem voor nu. U hoorde even kort een stukje uit de finale van de talentenjacht The Voice of Holland. Het is nog niet duidelijk of Pearl of Ben de meeste stemmen heeft gekregen. Zij tweeën zijn nog over. De winnaar hoopt in ieder geval op eeuwige roem. Maar vaker wordt een carrière in de knop gebroken, beweert Entertainmentvakbond FNV Kiem. En het ligt vooral aan de contracten die deelnemers tekenen, vindt de bond. H.J. van der Tak is advocaat en specialist in intellectueel eigendomsrecht. Hij heeft contracten van de talentenshows Voice of Holland... Popstars, The X-Factor en Holland Scott Talent bestudeerd. Meneer van der Tak, goedenavond. Goedenavond. Welke rechten geven de deelnemers op die hun handtekening zetten onder zo'n contract? Um, ik ben geneigd te antwoorden welke niet... Uh, de vraag is of dat nou meteen in de knop gebroken carrière is veroorzaakt. Maar het is wel een feit dat vooraf uh, erg veel, zo niet alles wat mogelijk is, wordt, uh, wordt overgedragen. Maar kunt u een voorbeeld geven? Um... Waar je later last van kan hebben. Wat draag je over waarvan je achteraf zegt, had ik het maar nooit gedaan? Verschillende rechten die je helemaal niet zou hoeven over te dragen. Uh, het is maar de vraag hoe je rechten geëxploiteerd gaan worden. En iemand kan heel mooi zingen... maar bijvoorbeeld helemaal niet geschikt zijn voor uh, reclamedoeleinden. En... Nou, dan is het heel erg vervelend als je stem uh, of je portret... of je naam voor, voor reclameuitingen gebruikt zou gaan worden. Want zover gaat het. Het kan zijn dat als jij meegedaan hebt aan de Voice of Holland... dat jij over een tijdje je eigen gezicht of je eigen stem... terughoort in de reclame voor, noem maar wat, kat. In theorie zou dat kunnen gebeuren. En ik denk dat dat in de praktijk zou zo meevallen. Maar wat natuurlijk meer het punt is... dat um, er erg veel vooraf wordt overgedragen. En um, ja, dat de rechten uh, vervolgens op de plank liggen. En dat de deelnemer die heel enthousiast heeft getekend om mee te mogen doen... Uh, eigenlijk niet weet wat er met die rechten ge, ja, kan gaan, gaan gebeuren. Ja, eigenlijk leef je je commercieel gezien helemaal uit, zegt u? Ja. Ja. Kan je er onder vandaan als je spijt krijgt? Ja, dat, dat hangt er een beetje vanaf. Kijk, heel, heel vaak zal er niets zal er aan de hand zijn... ...domweg omdat de deelnemer uh, in de aanloop naar de finale al sneuvelt... ...en, en verder commercieel gezien niet interessant is. Um, het wordt, wordt problematischer op het moment dat iemand uh, vrij lang meegaat... ...en um, een duidelijk carrièrebeeld voor ogen uh, heeft... En blijkt dat um, met de overgedragen rechten de maatschappij dat ook heeft, alleen een andere richting in. Ja. En je kan natuurlijk niet iemand uh, um, ja, tegen zijn of haar zin in uh, creatief uh, volledig een andere kant op duwen. Maar dat het uh, ja, tot, tot uh, conflicten kan leiden, dat het er mogen duidelijk zijn. Want als je er dus heel snel uitvliegt, dan heb je toch ook een soort concurrentiebeding dat je in de maanden daarna geen andere dingen mag doen? Ja, het, het, het grappige is, en dat geldt eigenlijk voor, voor alle verschillende talentenjachten... dat er uh, een onderscheid is tussen, tussen de winnaars... en vervolgens uh, eigenlijk de uh, nummers 2, tot en met iedereen die heeft uh, deelgenomen. Um, domweg omdat er een, een, een, een um, twee- of, of drietrapsraket in, in een optiesysteem is waarbij er um, een single kan worden uitgebracht. Als dat gebeurt, vervolgens nog één en nog één en een album... En, en misschien zelfs nog een album. Dat varieert een beetje. Ja, ja. Um, nou, Daar zitten intervalperiodes tussen van, van een, um, vijf kwartalen of, of anderhalf jaar. Dus je kan daardoor heel lang aan een maatschappij vastzitten. Ja. Um, nogmaals... De maatschappij doet dat ook alleen als er, als er een commercieel belang is. En daarvoor is toch eigenlijk ook weer een, een medewerking van de deelnemer. en op dat moment artiest. Uh, ja, noodzakelijk, want anders dan kom je er samen ook niet. Nee, je bent niet, maar a, je bent geval... niet alleen maar willo-slachtoffer, zegt u. Nee, absoluut niet. En, en laten we wel wezen. Het, het werden vandaag wurgcontracten genoemd. Dat, dat vind ik overdreven. Het zijn op zich prima uh, uh, uitgewerkte uh, contracten. op het moment dat de deelnemer. Uh, ook beseft wat hij of zij uh, tekent. En als het een bewuste keuze is, is er niks aan de hand. Ja. Alleen, het, het ja, lijkt wat onwerkbaar dat op het moment dat er honderden deelnemers zijn... dat die allemaal uh, een jurist hebben geraadpleegd... die er ook nog eens een keer verstand van heeft, uh, goed geadviseerd zijn... of door de producent of door de platenmaatschappij... en door een eigen jurist, en dan gaan tekenen. Dat is natuurlijk veel meer. Zo weet het um, niet. De meeste, me de meeste mensen zullen gewoon tekenen als ze graag mee willen doen. Vermoed ik, of niet? Ja, die laten het papa of mama lezen als ze, als ze minderjarig zijn. En misschien als ze net meerderjarig zijn ook nog. En, en die weten het ook niet. En het... Uh, ja, het klinkt als een naderende eeuwige roem, ja. in ieder geval in potentie. En dan teken je. En dan blijkt op het moment dat je inderdaad tegen dat succes aanhangt... Ja, dat je na twee jaar nog vast kan zitten. Is het juridisch allemaal legaal? Ja, absoluut. Er zit geen, er zit geen uh, smaakje aan dat je zegt, het kan eigenlijk niet. Misschien hooguit moreel in sommige gevallen, maar juridisch deugt het allemaal. Juridisch is er niets aan de hand. Daar, daar ben ik van overtuigd. Alleen... Uh, het probleem is, norm, het, zijn, het zijn overeenkomsten die je normaal sluit... één uh, op één, Artiest aan de ene kant, maatschappij aan de andere kant... en er wordt over nagedacht en onderhandeld en gezegd van... oké, okay, jij bent goed op dat vlak, uh, daar kunnen we je groot maken... daar leggen we de accenten, daar zit de omzet in. Dan, dan wordt het maatwerk. Maar je kunt niet op het moment dat je van deelnemers eigenlijk niets of weet behalve dat ze zelf van mening zijn, dat ze, dat ze een, een, een kunstje beheersen... Mm. Uh, allemaal zeggen van hier je paraaf, daar je handtekening... en allemaal precies dezelfde overeenkomst... dat dan vervolgens die overeenkomst voor iedereen uh, even geschikt is. Dat is natuurlijk onmogelijk. Ja, dat zit er niet in. Hoe zit het met de inkomsten? Krijgen de, de, de ondertekenaars een eerlijk deel van de winst als de winst is? Ja, is moeilijk te zeggen. Dat hangt een beetje van de, van de kostenstructuur af. Er is natuurlijk een, een doorgaans een mooie kostendefinitie... Maar daar kan je erg lang of kort over, over discussiëren wat nou over uh, onder kosten verstaan moet, moet worden die, die eerst van de, van de omzet worden afgetrokken. Het is, het is moeilijk uh, in te schatten eerlijk gezegd. Ja. Ik ken helemaal niet uw persoonlijke omstandigheden, maar stel dat u een kind had die mee wilde doen, wat zou u dan adviseren? Nou, het hangt een, be een beetje van de artistieke kwaliteiten van het kind af. Ze uh, is heel goed. Ja, ik vind, het, ik vind dat een moeilijke vraag. In dat geval zou ik denken van... Uh, nou, een advocaat die, die, die zijn eigen kind begeleidt of dat ideaal is, weet ik niet. Maar, maar zou ik er toch nog eens een nachtje over, uh, over slapen? En heel goed lezen wat erin stond waarschijnlijk. En heel goed lezen. Goed. Haye van der Tak. Advocaat en specialist in intellectueel eigendomsrecht. Dank voor dit moment. Graag gedaan. We gaan nog even doorluisteren. Zien ja, het dan wel wordt het dan... Naar de finale. Nu, ja, ja, maar dan sta je daar op het podium en dan, dat was zo'n te gek moment. Dan in één klap, boem, bijna alle drie. Angela was de eerste, ik heb het nog ja. teruggekeken. Slow motion, ja. slow motion, slow motion was zij net even eerder. Boem, en ze draaien alle drie om. Wat doet dat dan met jou op zo'n moment? Ja, op dat moment dacht ik, oh, leuke show. Ja, ze is... zijn er uh, duidelijk nog niet uit bij de voortgevoel. Het is vijf voor twaalf. Julian Sefaghalen en Ramsey Nasser bespreken gedicht nummer 2566 van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Opnieuw. Jouw favoriete smaak was donkerblauw. Als ik de kauwgom in mijn mond laat kraken... proef ik opnieuw die potpourri van smaken... van zoet tot fris, precies waar ik van hou. Maar als ik automatisch verder kou... begint het langzaamaan weer op te raken. Terwijl ik maar blijf malen met mijn kaken op wat er was... kijk ik opnieuw naar jou. Het was in mei als ik me niet vergis. De foto is aan één kant ingescheurd. Je linkerwang is helemaal verkleurd. Zo dikwijls keek ik naar je beeldenis dat langzaamaan uit beeld verdwenen is... wat rondom deze foto is gebeurd. Jouw favoriete smaak was donker, ja. Nou, dat, Ja, die eerste regel van dit gedicht is voor mij de sleutel om het hele gedicht te lezen. Want wat wordt er nu beschreven? Ja, het, het kijken naar een oude foto. En we kennen allemaal dat gevoel dat je denkt, ben, ben ik dat nu? Of, of, of is dat die persoon geweest? Die onherkenbaarheid eigenlijk van een foto. Die eerste regel, jouw favoriete smaak was donkerblauw. Dat is natuurlijk een mooi geval van uh, synesthesie. Hè? De, de combinatie van uh, verschillende zintuigelijke waarnemingen. Dat kan natuurlijk niet. Um, en het kijken naar een foto wordt daarmee vergeleken... met kouwen en proeven. Verderop wordt die hele, uh, die hele beeldspraak wordt uitgebouwd. Um, en uiteindelijk doet het gedicht aan zich... dus dat, dat hele gedicht, als je dat leest... doet hetzelfde als wat het bekijken van een oude foto met je kan doen. Er worden dus twee tijden met elkaar ja. vergeleken... die niet meer compatibel zijn. Die lijken niet meer samen te passen. Die, wat ik net zei, die, die persoon op de foto... ben, ben jij dat de... Nou, die onherkenbaarheid van een situatie... die werd vastgelegd, maar waarvan je, je totaal niet meer kunt voorstellen... dat je er zelfs ook maar bij bent geweest. Daarmee wordt heel knap uh, gespeeld, vind ik. En die beschreven gebeurtenis wordt daarmee zelf tot een synesthesie. Nee. Dus het is niet alleen maar een, een manier om even grappig uit de hoek te komen. Hè? Oh, de schreeuwende stilte, de blauwe, de blauwe geur. Nee... Um, het is de crux van het gedicht. Het kouwen op een kleur wordt plots de enige juiste manier... om het kijken naar een oude foto weer te geven. Twee onverenigbare werelden. En dat vind ik uh, bijzonder knap. Dank, Ramsi Nasser. The Voice of Holland 2011 is... Ben Sanders heeft de Voorzet Holland gewonnen. Zometeen is er Casaluna, Luna, daarin is Marjolein van Assot van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te gast. Wij zijn er morgen weer, dan zit hier Stefan Sanders. Goeienacht. Als ik kijk naar de manier waarop deze man wordt omschreven als zeer gevaarlijk